Drie van de zeven leden hebben daarom besloten om hun taken per direct neer te leggen. Drie andere leden handelen tot 1 januari lopende zaken af... en stoppen dan ook met hun werk voor de parochie in Liebde. premier Julia Timoshenko van Oekraïne is in Kiev schuldig bevonden aan machtsmisbruik. Een strafmaat is nog niet bepaald door de rechtbank. De officier van justitie had twee weken geleden... zeven jaar gevangenisstraf tegen Timoshenko geëist. Ze staat terecht omdat ze volgens het OM in 2009... een gasovereenkomst met Rusland heeft gesloten... die slecht zou uitpakken voor Oekraïne. Correspondent Kisha Hekster over de uitspraak van de rechter. Hij heeft dus geoordeeld dat zij daarmee haar boekje te buiten is gegaan. Zij heeft dat op eigen gezag gedaan zonder te overleggen met de president. En uh, ze heeft veel te hoge prijs afgesproken met Rusland... voor het betalen van dat gas. Timoshenko vindt dat ze om politieke redenen wordt berecht... De Europese Unie en Amerika hebben Oekraïne gewaarschuwd Timoshenko niet te veroordelen. Oekraïne zou anders handelsvoordelen kunnen kwijtraken. Buiten het gerechtsgebouw in Kiev is het onrustig. Daar hebben zich zowel aanhangers als tegenstanders van Timoshenko verzameld. Het militaire regime in Burma wil ruim 6300 gevangenen vrijlaten. Dat heeft de staatstelevisie bekendgemaakt. Het is niet duidelijk of er ook politieke gevangenen bij zijn. De bekendmaking volgt op een oproep van de nieuwe Nationale Mensenrechtencommissie van Birma. Deze staatscommissie riep de regering op om gewetensgevangenen vrij te laten... die geen bedreiging vormen voor de staatsveiligheid en de openbare orde. Het weer bewolkt en regenachtig met een stevige westenwind. middagtemperatuur 16 graden in het noorden en 19 graden in het zuiden. AWB verkeersinformatie. Files nog op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Na een ongeluk bij Laren, 6 kilometer. Op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven. Bij Valkenswaard nog 3 kilometer. De langste die staat op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen. Voor knooppunt Raasdorp 8 kilometer. En op de A28 van Zwolle naar Utrecht. Bij Leusde Zuid, 5 kilometer.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 Fonds Slachtofferhulp, Giro 6700. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen, Nederland. Sven Kokkelman. Uitgeprocedeerde asielzoekers zitten onnodig lang vast in Nederland, zegt Amnesty International. Kunstenaars richten een eigen bank op. Door gedragstherapie moeten criminele jongeren na hun gevangenisstraf op het rechte pad blijven. En dat lukt niet iedereen. Dat zie je bijvoorbeeld hetzelfde jongens vier keer terugkomen. En het ochtendtumeur van Diederik Ebbingen, wou ik zeggen. Het is zes over tien. Het vervolg is dit van Caro. Goedemorgen, Nederland. Uitgeprocedeerde asielzoekers zitten in Nederland nog altijd onnodig lang in de gevangenis, vindt Amnesty International. Eduard Nazarski, goedemorgen. Goedemorgen, directeur van Amnesty Nederland. Hoe ziet die vreemdelingen-detentie er dan precies uit? Die vreemdelingen-detentie die is bedoeld om mensen die terug moeten naar het land waar ze vandaan komen, om die uh, te gaan uitzetten. Uh, ze komen dan in, ja, echt in een gevangenis. Uh, terwijl ze verder geen strafbaar feit hebben uh, gedaan. Er is uh, geen privacy. Ze hebben ja, met dingen als telefoon en zo. Dat, dat is allemaal verschrikkelijk ingewikkeld. Bezoek, zelfs advocaat is ingewikkeld. Maar het, het belangrijkste punt. Ze zitten gewoon in de gevangenis terwijl ze niks gedaan hebben. Nee. En dat is de reden dat een... Uh, een tijdje geleden, alweer uh, ruim een jaar geleden... of nee, begin van dit jaar, sorry... Uh, sprak de Tweede Kamer echt kamerbreed uh, minister Leerst erop aan. En die zei, uh, alternatieven voor die detentie zou goed zijn om daar eens naar te kijken. Nou, dat heeft Leerst gedaan. En ja, ik vond dat bijzonder teleurstellend. Dus we hebben zelf ook eens in een aantal landen gekeken. In Australië, en Zweden, in, uh, in Engeland. Ja. En zijn tot de bevinding gekomen dat je een aantal alternatieven heel goed zou kunnen toepassen. Ja. Eerst nog even naar de ja. term onnodig lang in de gevangenis. Hoe lang zit de gemiddelde asielzoeker dan in de gevangenis? Nou, de, de, de gemiddelde asielzoeker komt gelukkig niet in de gevangenis... maar er komen een aantal mensen die het, die het land weer uit moeten... die komen erin. Die zitten daar tussen de drie en de zes maanden gemiddeld. Met uitschieters nou veel langer. Er zijn er ook een paar die korter zitten natuurlijk. Maar en, ja, dan zit je toch... Opgesloten terwijl je geen strafbaar feit hebt gepleegd. En ja. dat, dat is ons kernbezwaar. En dat gaat om iets meer dan 2000 mensen per jaar. hè? Ja. En die worden 100 dagen of langer vastgehouden. Ja. En in Zweden is dat uh, beduidend beter, bijvoorbeeld. Hoeveel beter? Daar is dat uh, beduidend beter. En, in Zweden is uh, het gemiddeld 18 dagen. In Nederland dus rond 100 dagen. Ja, en dat is toch wel een heel groot verschil. Ja. Nou zegt de minister: ik wil uh, migranten en asielzoekers die uitgeprocedeerd zijn. <coughs> pardon, prikkelen om zo snel mogelijk het land weer te verlaten dan is het uh, misschien wel logisch dat je de opvang... dan niet zo uh, luxe en vrijblijvend maakt. Ja, ja, dat is heel erg logisch. Maar dat hebben we natuurlijk ook nooit gezegd dat je die opvang zo vrijblijvend moet maken. En dat is die ook niet. Kijk, als mensen het land uit moeten, dan moeten ze het land uit. Dan moet je niet allerlei dingen nog gaan bedenken. Van ja, misschien kun je toch nog op een of andere manier blijven, dan moet je terug. Maar voor sommige mensen en voor sommige landen is dat hartstikke ingewikkeld. Bijvoorbeeld ja. naar Azerbeidzjan of naar China. Daar is de overheid niet heel erg toeschietelijk om mee te werken. Nee. Sommige mensen hebben ook geen papieren. heb je ook in een enorm probleem, Dat heeft ja. de eerst ook toegegeven. Ja, deze week nog, hè? Ja. Sommige mensen kunnen gewoon niet terug. Ja, ja, maar, ja maar dan denk ik. Ja, sluit je die dan op? Tot, tot hoe lang dan? Uh, uh, geven die dan levenslang of zo? Van, en de, de praktijk is ook dat die, de manier van, van opsluiten op dit moment. Uh, dan zie je ook dat dat niet helpt om echt uh, dat mensen echt teruggaan. Ja. Veel mensen komen na een tijdje in de gevangenis, worden ze gewoon weer op straat gezet. Ja. tot ze een keer opgepakt worden en dan begint het hele circus weer opnieuw. En dat is natuurlijk ja, heel erg slecht. Nou, zei u het al, minister Leers heeft aangegeven alternatieven te willen onderzoeken. Uh, maar ja. sluit deze alternatieven nou net weer uit voor de meerderheid van de migranten en asielzoekers? Heeft u enig idee waarom? Nee, totaal geen idee. Zijn brief in juli uh, vond ik uiterst uh, mager, teleurstellend ook, ook jammer. En ik had ook van hem meer verwacht, uh, omdat hij toch de indruk gaf dat hij wel degelijk serieus naar die alternatieven wilde laten kijken. Ja. Wat, dus... wat, wat zijn de alternatieven dan? Waar moeten die mensen dan worden ondergebracht wat u betreft? Nou, je, je, kunt, ja, en je zou een mix kunnen doen, maar ik, ik noem een paar voorbeelden. Um, in... Um, in, in Australië krijgen asielzoekers en ook migranten. die, uh, die krijgen zo vroeg mogelijk intensieve uh, begeleiding. en ook persoonlijke begeleiding. Dat helpt een hoop om te zorgen dat ze uiteindelijk uh, teruggaan. In uh, Australië zijn. Uh, en ook in Zweden zijn. Uh, in plaats van cellen slaapkamers. Dat is ook al een heel andere uh, setting. In, in Zweden, in Australië en in Engeland zijn veel meer sportruimtes. is, uh, is recreatie. In. in in Engeland hebben alle gedetineerde uh, vreemdelingen recht op, <coughs> sorry, op educatie. Dus er zijn heel veel dingen in die drie landen. Uh, in, in Zweden is een meldplicht. Dat is misschien nog wel heel belangrijk. In Australië is elektronisch toezicht. Dat is weer ja. wat zwaarder. Maar er zijn dus heel veel alternatieven. En, en, enkele collega's van mij zijn in die landen geweest, hebben dat uh, bekeken, onderzocht. En ja, het is jammer dat leerst die alternatieven, dat hij dat, ja, dat eigenlijk daar niks meer wil. Ja. En dat hij alleen maar zegt, ja, we gaan eens heel voorzichtig een paar pilots uitvoeren. Dan denk ik, ja, dat schiet niet op voor die mensen. Die, uh, die in de gevangenis komen. Nee, goed, u refereert aan Australië. Dat is ook een bepaald niet uh, heel, heel erg makkelijk toegankelijk land, zal ik maar zeggen. Hè? Nee. Dus het is tamelijk restri restrictief. Ja, ja, ja. Um, de vraag is, wat nu? Nou, vanavond is er een, een, een Kamerdebat. En ik hoop dat de Kamerleers toch nog eens indringend vraagt... Uh, of, ...of hij niet uh, wat... wat, ja, wat, uh, wat wat beter naar die alternatieven wil kijken... en met ja. een nader onderbouwd voorstel komen. En ik hoop dat ons rapport er ook aan bijdraagt... Ja. dat Kamerleden uh, met, met voorbeelden in de hand tegen leers kunnen zeggen... er zijn wel degelijk alternatieven, en ook in Nederland. Want het ja. basispunt blijft... de manier waarop mensen nu in de gevangenis worden gezet... is strijdig met mensenrechten. En dat zou een fatsoenlijk land niet moeten willen. Eduard Gnazarski, directeur van MSC Nederland. Ik dank u wel. Graag gedaan. My baby puts on his aftershave. I love to watch him as he sprinkles his face. Cool water, da da da da. It's the fragrance of perfect love in the light of the morning sun. His wet body shines like platinum He makes me feel. sleeps, two lonely lovers on a one-way street, it's just you and me against the world, so let me be a Gucci girl.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 Deze week in Goedemorgen Nederland, Sint Jozef. Je sluit kinderen niet graag op. Niemand doet dat graag. Ja, jongeren plegen op steeds jeugdiger leeftijd zware en gewelddadige misdrijven. Dit soort jongeren wordt behandeld bij de Stichting Jeugdzorg Sint Jozef in Kadir en Keer. Primaire doel is niet vergelding, maar behandeling van gedragsproblemen. Bijvoorbeeld door muziektherapeut Heinz Reumers. Hoort u in de bijdrage van Marielle Beers. Nou, dit is volgens mij even het begin. We al een beetje thuis, het lijkt hier een enorme radiostudio. Ja, ze kunnen hier tot ANCD uh, tot opnemen, wat niet het, het, het, het doel is. De werk aan de is, om het maar even zo te noemen, is het belangrijkste. En dan krijg je zoiets bijvoorbeeld, dan zeg je van kijk, wat kunnen we doen? Je hebt nog alleen één tekst erbij gemaakt. Wat kunnen we doen om dat te ondersteunen om die emotie meer? Nou, dan kun je met meerdere stemmetjes erop zetten, wat ik bijvoeg. Het kan zijn dat een, een jongen in emoties geschoten, geschoten is omdat hij die een dierbare verloren heeft en met over traumaverwerking. Het kan ook zijn dat iemand eh, gewoon niet kan reageren op emoties die iemand anders toont waar hij niet kan omgaan. Daar agressief op reageert bijvoorbeeld en daarbij proberen eh, met muziek, wat nu bij ons als middel gebruikt wordt om te kijken van hoe kan ik zo'n emotie reguleren? Wat kan ik ermee doen? Wat doet dat met me? Want ik kan wel tegen jou vertellen... ja, je moet dit onderdrukken of je moet dat doen... of je moet dit zien bij iemand anders. Maar je moet het ook beleven. En dat kan met muziek heel makkelijk, want muziek is vrij laagdrempelig. En iedereen kan op zijn eigen niveau muziek maken, muziek beluisteren... en kijken wat dat met hem doet. Vanuit rumoer in de geluidsstudio... ga ik met pedagogisch medewerker Hessel naar de stilte van de isoleercel... Oh, ongeveer één bij één iets oh, kleiner. Ze ziet, de, Gebruiken ze de deuren nog wel eens om uh, een handtekening achter te laten of een tekst op achter te laten? Dit lijkt wel schoolbord. Dit is de... bewust uh, gedaan. Ja, je nodig je ze eigenlijk uit van. Uh, nou, wil je wat schrijven, doe je best. Nee, dat zijn geen leuke dingen. Nee, dat ze is dit... een kankerroer, zie je ja. hier staan. Fok, beveiliging. En ja. keerpunt, en de mensen die hier werken. Nou. Ja. ja, goed, dat zijn jongeren die op dat moment zo boos zijn. En uh, ja, dan, uh, dan willen ze hun onvrede kwijt. En ja, goed. Ik denk altijd maar zo, laat ze dat dan maar even op die deur schrijven, dan is dat er even uit. En dan heb ik daar straks als pedagogisch medewerker weer een aanleiding om met ze het gesprek over in te gaan. En dan, als ze weer wat rustiger zijn, kun je het eens over hebben van waarom, ja, waarom wij zo mensen zijn die haters zijn. Zoals ze dat bijvoorbeeld zeggen, jullie zijn haters. En uiteindelijk kom je dat dan, als het lukt, wel bij uit dat ze de schuld dan bij anderen leggen. En uiteindelijk ga je ze ook laten kijken naar wat hun eigen aandeel is geweest in het geheel. De hele hulpverlening staat eigenlijk veel centraler dan, de, dan de, het verblijf hier. Zegt pedagogisch directeur Ben Dolmans. Uh, vanaf de eerste dag proberen we die hulpverlening al op gang te krijgen. Want dat betekent als je jongeren in dat rugzakje een aantal dingen mee kan geven... ook al verblijven ze hier maar heel kort... en je kan ze weer, ook in die korte tijd dat ze preventief hier zitten... omdat ze verdacht worden van een delict... en je kan ze wat meegeven in dat rugzakje... Uh, dan, dan betekent dat je ze iets meegeeft voordat ze die maatschappij willen ingaan. Sinds 2010 werken alle jeugdgevangenissen in Nederland met dezelfde methodiek. U-turn. Gedragswetenschapper Benny Gorski. De kern van U-turn is eigenlijk van, ja goed, maak jongeren uh, bedacht op wat ze eigenlijk denken... en hoe ze hun gedrag kunnen verbeteren. Jongeren gaan heel vaak mee met anderen, denken niet goed na, zijn impulsief. En wij proberen ze toch uh, na te laten denken voordat ze iets gaan uitvoeren. Dit gebeurt onder andere via groepstherapie. Maar daar merk je niet veel van, zegt de Bolle. Je ziet bijna niet dat behandeling is eigenlijk. Alleen dat mensen verlof hebben dat ze langer moeten zitten. Maar het belangrijkste is die 23 uur, wat erna komt. Hè? Dus niet dat uurtje therapie, maar wat doet hij met die therapie? Brengt hij de geleerde vaardigheden wel in praktijk? En ja goed, de jongens meestal die zeggen, ja, ik krijg geen behandeling, ik krijg maar een uurtje per week, krijg ik juist... Uh, Zit ik met iemand in het gesprek, dan krijg ik therapie. Maar juist wat erna komt, dat is juist het belangrijkste. Hier, ja, dan zet de tv even uit naar lieve huis alle. nee, In de Linkse Kamer nummer was taak deze keer. En nu kijk ik het ook één. Schoonmaken, tafeldekken, dekken, spelletjes spelen. Eigenlijk is alles therapie. Zeggen pedagogisch medewerkers Hessel en Manny. Maar goed, je leert in de groep het meest door omgang met elkaar. Uh... Dus vandaar dat ze ook uh, altijd op de groep zijn. Dat is zo eigenlijk de aanpak zoals we dat hier doen. Dan ziet het jongens onderling elkaar ook wel daarin. moeten, Als je ja. iemand hebt die zegt van nu, nee, nu, nee, je wilt toch op proefverlof. En je wilt toch op weekendverlof, dan mag je thuis blijven slapen, kom op man. Dat is wel heel leuk om te zien. Eh. Onderling. Zeker uit eigen ervaring. ervaring ook hè. Er zijn ja. ook jongens die zelf bijvoorbeeld een aantal keer de fouten zijn gegaan. Bijvoorbeeld bij een verlof onttrokken hebben. Die dan bijvoorbeeld tegen andere jongens zeggen, hé, hey, zorg dat je terugkomt vandaag ja. hè. Ja. ja. Want je ziet hoe lang ik hier al zit. Dus ja. ja ze leren ook van elkaar en van elkaars ervaringen en fouten. Dat zijn eigenlijk de meest leuke momenten om te zien. Leren ze ook het dat meest is, van als, ja. als ze door een eigen leeftijdsgroep, de peergroep, worden gecorrigeerd of, of begeleid. Hè? En dat wordt ook wel gestimuleerd met het U-turn-werken. Uh, ja. Dat wij niet meteen invullen voor ze wat goed of slecht is, maar dan zeggen we: van, Vertel eens, hoe zou jij dat doen? Of uh, heeft iemand nog een tip? Een van die tipgevers is Ali, Zelf benoemd ambassadeur van U-turn. Je neemt toch wel iets mee in je tas en zo. Achtertas, heb je rugtas. Maar ik kwam hier met tegenhanden. Buiten ik hier niet naar school. En ik heb ook een voornemens. Ik ben naar buiten gaan met iets in mijn handen. Niet uh, hoe ik naar binnen kwam. Dat denk ik altijd aan. Van, uh, soms ja, zeggen, jongens, ach, ik neem niks mee en zo. Dan zie je bijvoorbeeld hetzelfde jongens vier keer terugkomen. Ik zit hier uh, 17 maanden. Ik heb uh, vier keer hetzelfde jongens terug zien komen. Maar ik weet, ik lag hem uit. Ik zeg van ja... Jij wilt dat, dan zeg je, ik, ik kom niet meer terug en zo. Dan komt hij na een week terug. Dan is dat wel grappig voor ons. Dan ja, gaan we een beetje flauwe kunnen halen en zo. Maar na tijd, dan geloof ik zo, het is gewoon tof. Morgen in Sint-Josef. Mensen vragen steeds wanneer kom je vrij, wanneer kom je vrij. Mensen zien we me elke weekend buiten bijna. Want in het weekend loop je gewoon op straat. Ja. Ja, dat dus morgen. Vragen en opmerkingen zijn tot die tijd welkom op... Goedemorgen -Nederland Straks, kredietcrisis of niet, kunstenaars richten hun eigen bank op. Eerst nu het ochtendhumeur van Diederik Ebbingen. Sinds een maand zit ik op Twitter. Ik twitter dus, twitteren. Mijn leven is veranderd. Er is iets bijgekomen, iets wat tijd kost. Iets wat ervoor zorgt dat je je nooit meer hoeft te vervelen. Elke minuut is gevuld. Als ik niet twitter en bijvoorbeeld werk of mij bekommer over mijn gezin... dan wil ik weer naar Twitter. Even kijken wie er getwitterd heeft. En of ik zelf nog op een leuke tweet kom. Of er een, of er een tweet van mij gere of gementioned is. En door wie dan? En of ik meer volgers heb dan de vorige keer. Of minder. Dat kan ook. Dat er opeens minder volgers zijn en je weet niet waarom. En je weet niet wie. En je voelt het toch. Een scheutje pijn. Een klein verdriet. Waarom? Waarom mij verlaten? Ik begin een aardig publiekje te krijgen. Een middelgrote theaterzaal, maar ja, ik wil Carré en daarna Ahoy... en daarna de Arena voor mijn grapjes, mijn meningetjes, mijn pesterijtjes. Dat kan ik allemaal kwijt op Twitter. En dat wil ik, geloof ik ook wel. Maar het bevredigt niet. Twitter bevredigt niet, maar ik doe het toch. Anders mis ik iets, denk ik. Soms klap ik mijn laptop dicht... en zeg, nou is het klaar, maar na twee minuten sla ik hem weer open. Even kijken weer, ik voel me leeg. Ongelukkig, maar ik ga door. Ik stop niet. Het wordt vast leuker. Als ik meer volgers heb en er dus meer toe doe, ik doe er nog te weinig toe terwijl ik wel Twitter-talent heb. Dat voel ik gewoon. Ik word best vaak geretweet en gementioned... en heb soms al een 1 2 met iemand die al meer dan 100.000 volgers heeft. Dat is erkenning. En ik hoop dan dat anderen dat ook zien en mij gaan volgen. Maar het gaat te langzaam. Ik groei te langzaam. En dat frustreert. Ik vind het onuitstaanbaar. Ik ga er kapot aan. Lieve luisteraars, zouden jullie mij alstublieft willen gaan volgen op Twitter? Ook als u niet twittert? Maak gewoon een account aan, het is heel makkelijk. En volg mij, in ieder geval druk op follow en twitter desnoods daarna nooit meer. Ik zal jullie niet teleurstellen, echt niet. Ik zal mijn best voor jullie doen. En als jullie ontevreden zijn, twitter dat dan gewoon. Als jullie maar niet gewoon weggaan. Volg mij en blijf mij volgen, niet zomaar weggaan alsjeblieft. Oké, okay. ik ga nu naar Twitter om te kijken hoeveel volgers ik erbij krijg. Lieve luisteraars, ik vertrouw op jullie. Diederik Ebbingen heet ik. Hoe heet jij? Ik zie je zo, oké. Okay. Op Twitter. Volg mij alsjeblieft. Ik ben zo eenzaam. Help. Diederik Ebbingen, morgen het ochtendhumeur van Koos Postema.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 Delby Lynn, why didn't you call me? Vijf voor half elf, dames en heren. Terwijl Europa wordt bedreigd door weer een nieuwe bankencrisis... willen twee kunstenaars nu hun eigen bank gaan oprichten... in het hart van de financiële wereld, op de Zuidas in Amsterdam... hopen zij binnenkort de Kunstreservebank te openen. Ron Peperkamp, goedemorgen. Goedemorgen. Kunstenaar en de initiatiefnemer eh, achter deze bank. Waarom wil een kunstenaar een bank? Ja, dat, dat, dat lijkt een uh, vreemd idee, uh, kunstenaars ja. die horen in uh, een atelier te zitten en met uh, kwasten ja. bezig te zijn. Ja. Uh, het financiële systeem zou je ook kunnen zien als een groot uh, kunstwerk eigenlijk. Tenminste, dat is hoe wij er zeker naar kijken, als een uh, heel complex en uh, gelaagd systeem. Ja. Maar dat is nog uh, geen reden om een bank op te richten? Uh, nee, maar we willen heel graag uh, daar toch iets mee doen. Met Wat we, wordt dat uh, van bank dan? De bank wordt een, uh, is onderdeel van een experiment... Ja. waarmee wij willen kijken of we nu een reservemunt kunnen creëren. Een reservemunt? Een reservemunt waarvan de waarde is gebaseerd op kunst... Ja. in plaats van, zoals ons normale geld... gebaseerd maar, op uh, toekomstige economische groei. Dus een reservemunt voor als de euro in elkaar dondert, zal ik maar zeggen. Dat gebaseerd kunnen, op kunst. Ja, dus er zit een onderpand vast aan die munt. Maar moet ik dan met een schilderij naar de bank om een munt te kopen? Nee, de munt is uh, volledig inwisselbaar voor gewone euro's. Ja. Hoeveel, hoeveel euro kost zo'n munt? De, munt? de prijs van de munt zal gaan variëren. want ja. uh, We hebben een koers. We hebben ja. een startkoers vastgezet nu op uh, 100 euro. Per voor munt. 100, voor 100 euro koop je een kunstwerk, want zo noemen wij onze valuta. Ja. Uh, dat is namelijk een munt die ontworpen is door een kunstenaar. En kan je, en dan die dan munt ook kan je er ook iets mee kopen? honderd exemplaren zijn er van, uh, worden er van geslagen op de Zuidas? Slechts 100. Slechts 100 van iedere munt. Juist, dus schaarste moet de prijs opdrijven. Exact, ja. exact. Maar kan je er ook iets mee kopen? Nee, het is geen uh, wettig betaalmiddel. Het is, en daarom noemen we het ook een reservemunt. Maar wat, kan, wat moet je er dan mee? Uh, dus dat, is aan, dat is helemaal aan, uh, aan de koper zelf. Wat ze ermee willen, ze kunnen hem op de schoorsteenmantel zetten. Ze kunnen ook zeggen van, nou, ik heb deze munt voor 100 euro gekocht. Maar er zijn er maar 100 van geslagen. Ja. Ik ga proberen hem uh, zelf te verhandelen. Ja. Goed, van de gemeente Amsterdam mogen jullie de bank gratis op een A-locatie in Amsterdam bouwen. Ja. huurcontract is getekend, Juist. maar er wordt nog niet gebouwd. Er wordt nog niet gebouwd, omdat we, uh, wij als initiatiefnemers hebben daar nu zo'n... Drie jaar eigenlijk al ons geld ingestoken om dit uh, hele plan uh, op te zetten. Het geld is op bij de start van de maand En het geld al. is gewoon helemaal op. Ja. Dus we beginnen met nul. Ja. We beginnen letterlijk met een, uh, alleen maar een plan. Dus ja. op die locatie op de Zuidas, daar ligt nu een plattegrond van wat we willen gaan bouwen. Ja. Een schaal één op één. Het is, bedoel, het is echt een serieus plan, hè? Het is geen... Uh, het, nee, nee, dit is, is geen, geen wartaal uitslaat. Absoluut niet. Nee. Het, is een, uh, een, het is een speels... Experiment, ja. maar het is wel degelijk ook een heel serieus uh, experiment. Maar goed, u gaat ook nog 10% rente geven. Als er maar 100 munten zijn, waar haal je dan dat geld vandaan om die rente uit te keren? Ja, dat is een van de ideeën van de bank. Is dat de, de bank tegelijk een soort demonstratie is ja. van hoe banken werken. Ja, dus dat dat geld... Het idee gaan... van de bank is opgezet ja. om een groter publiek te betrekken, bij de hele discussie over de hervorming van het financiële systeem. Maar waar haalt u dan het geld vandaan om die rente te kunnen uitkeren? Uh, dat doen wij precies zoals normale banken dat doen. Ja, nou maar die zijn genoteerd bank. aan de beurs, dus die halen het bij de beurs. Dat is een van de ideeën, wat, zoals de banken werken. Oh, u wilt ook meteen naar de beurs? Nee, wij gaan niet naar de beurs. Maar waar haalt u dan het geld vandaan? Mensen kopen bij ons munt ja. van dat geld, die 100 euro die ze ervoor betalen. Ja. Daarvan stoppen wij letterlijk 10 euro in onze kluis anders dan andere banken. Ja, dus u houdt er reserve die, uh, waarschijnlijk maar zo'n 3 tot 4 euro in een kluis houden. Goed. Dus de, de schoppen zijn nog niet in de grond, maar dat gaat uh, wel binnenkort gebeuren uh, dus gaat binnenkort gebeuren. De kunstreservebank Ron peperkamp, kunstenaar initiatiefnemer. Ik dank u zeer. Het is half okay. elf, dames en heren. Einde van deze uitzending meer informatie vindt u op kro.nl snel door nu want het is al half elf geweest. Prem, waar ben je? Goedemorgen, Sven, ik sta in Sint-Antonis. Dat is in de bossen in Brabant in de buurt van Boksmeer. Want luisteraars, we gaan het hebben over de functies van de boswachters. Zijn boswachters nog nodig? Hier in deze bossen zijn er motorcrossers. Uh, aanstaande zondag is het wereldkampioenschap. En die motorcrossers die klagen dat de boswachters ze in de nek springen. En dat ze fuiken zetten. Maar er zijn ook homo's die klagen over andere bossen. Waar boswachters uit de bosjes springen. Wanneer ze ja, uh, casual seks willen hebben in de bosjes. En uh, daar, daar is heel gedoe over. En moeten die boswachters nog blijven? Of moeten ze weg? Of moeten ze bewapend worden? En we gaan het praten over de stand van zaken in boswachterland. Maar dat kunnen we allemaal doen nadat we de warme, aangename stem. Helemaal passend bij de bossen van Dorat Meegens hebben gehoord. Radio 1. Het NOS-journaal. Een speciale stichting gaat ruim 100 miljoen euro eisen van de Nederlandse staat voor Turkse inburgeraars. Tienduizenden Turken hebben de afgelopen jaren een inburgeringscursus gedaan van drie of 4.000 euro. Afgelopen zomer bleek dat die cursus in strijd is met het associatieverdrag tussen de EU en Turkije. De minister Donner schafte de verplichte cursus daarna af. Vrijwel het hele kerkbestuur in Liemde stapt op. Aanleiding is het aanblijven van pastoor Norbert van der Sluis... die weigerde afgelopen zomer een uitvaart te verzorgen... van een man die had gekozen voor euthanasie. Ook wilde van der Sluis niet dat een collega de uitvaart zou leiden. Drie van de zeven leden van het kerkbestuur in Liemde leggen per directe taken neer en drie anderen doen dat op 1 januari. Het militaire regime in Burma wil ruim 6300 gevangenen vrijlaten. De bekendmaking door de staatstv volgt op een oproep van de nieuwe Nationale Mensenrechtencommissie van Burma. Die staatscommissie riep de regering op om gewetensgevangenen vrij te laten. die geen bedreiging vormen voor de staatsveiligheid en de openbare orde. Het is niet duidelijk of er ook politieke gevangenen worden vrijgelaten. En dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. AWB en Verkeersinformatie: files nog op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Na een ongeluk bij Bunschoten, twee kilometer. De BriNoordbrug in de A16, Breda Rotterdam, staat open. En daardoor staat er nu in beide richtingen een file van 7 kilometer. Op de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle bij Den Dolder 2 kilometer. En vanuit Zwolle naar Utrecht bij Leus de Zuid 4 kilometer. Dit is radio 1. NTR. Remtime. Rem Radakation. bij Sint Antonis in Brabant. Ze liggen er verlaten bij en zijn eigendom van ons allen. Wat is er prettiger dan met je bromfiets er doorheen te scheuren, dromen van het worden van wereldkampioen motorcross En hup, daar liggen ineens boswachters in je nek, want het bos is er niet om te crossen. Of neem nou het bos in Spanenwoude. Je bent homo en wil lekker even ongecompliceerde seks. Je trekt je met je verovering terug in een bosje, hopende op een extase en hup, daar springt een boswachter uit de bosjes die je beboet. Boswachters. Zijn ze nog nodig? Of kunnen we in het kader van de bezuinigingen ze niet helemaal opheffen... en ze omturnen tot de door Bruin 1 gewenste muizenpolitie, Animals Cops? Luisteraars, ik weet het niet. Ik heb hierover geen mening. Heeft u wel een mening? Bel me dan op 0800-1121. Mail naar primtimeapelstaartntr.nl. En de tweets kunnen naar hashtag Primtime Radio 1... En zeg me, moeten de boswachters verdwijnen of niet, en waarom? Live vanuit de Brabantse bossen bij Sint-Antonis. Welkom bij Primtime. It's Luisteraars, daar kom je aanrijden, uh, heel erg gestrest. En dan kom je in die bossen en ik weet niet of u het kunt horen. Een heerlijke stilte met ruisende bladeren. Piet Sekers, u bent boswachter. Wat is nou de schoonheid van die bossen hier? Nou, je gaf het net zelf al een beetje aan. Miljoenen en miljoenen mensen komen jaarlijks naar die bossen om even te recreëren, te ontspannen. En dat is natuurlijk een belangrijke functie van het bos. Naast dat het belangrijke leefplaatsen voor planten, dier zijn. En hoe lang bestaan deze bossen al? Want zijn ze, zijn ze, het zijn geen oerbossen, het zijn aangelegde bossen. Nee, het zijn zeker geen oerbossen. Het zijn bossen die aangelegd zijn, maar die bestaan natuurlijk al vele tientallen jaren. Het meeste bos in Nederland is van het einde van de... 19e eeuw, maar daar wordt natuurlijk steeds in gewerkt. Uh, dus uh, dit bos is uh, waarschijnlijk enkele tientallen jaren oud. Nou, en u bent boswachter. Zijn deze bossen dan toegankelijk voor iedereen? Die zijn toegankelijk uh, voor uh, iedereen en uh, iedereen is ook uh, bij Staatsbosbeheer van harte welkom om uh, daar uh, de rust te vinden die ze waarschijnlijk zoeken. En uh, daar speelt de boswachter als gastheer een belangrijke rol in. Nou, nu als ik bos zie, ik ben geboren en getogen in Suriname en voor mij is bos synoniem aan klieren, spelen, in takken hangen, in bomen springen. Mag dat allemaal hier? Nou, dat zijn activiteiten die Staatsbosbeheer ook uh, op veel plaatsen aanbiedt, vooral voor uh, kinderen om dat soort. Uh, activiteiten uh, te doen. Dus, uh, maar er, mag, met... er mag heel veel in het uh, bos. Maar uh, de mensen moeten uh, ja, wel respect hebben voor uh, de andere belangen. Die zijn de natuurbelangen. En voor elkaar. Dat ze elkaar geen overlast komen. En als ik nu uh, met mijn bromfietsje of mijn squad hier door de bossen wil, wil crossen, mag dat? Nou, Op sommige plekken lopen gewoon uh, onverharde openbare wegen door waar het uh, wel mag. Uh, op de kleinere bospaden is het dan uh, verboden. Omdat wij natuurlijk toch al regelmatig uh, klachten krijgen, melding krijgen van andere bezoekers... die daarvoor rust wandelen en ja, het niet leuk vinden om uh, vergereden te worden. Maar ja, aan de andere kant kan ik zeggen, ik, ik, ik ben met mijn bromfiets of die in de tak wil hangen... heb last van die wandelaars die alles in rust willen hebben. Waarom is het belang van de rustgevende persoon belangrijker... van de persoon die, die in bomen wil hangen en wil crossen? Nee, die is niet belangrijk. Het belang is dat we met elkaar rekening houden voor alle belangen. Dat uh, alles uh, daar kan uh, waar het uh, mogelijk is zonder dat we daar al te veel uh, last van hebben. Maar nee, kijk, kijk, kijk, luister. luister, luister. Dat, dat is toch een vliegtuig. Daar loop je in rust, heb je ook al die bulderende vliegtuigen. Die moet je ook tolereren. Ja, dat is niet anders. Daar uh, kunnen we heel weinig aan doen. Er zijn wel meer dingen die de, die de rust verstoren. Maar als we het evenwicht en als we met elkaar overleggen wat er wel en wat er waar uh, niet kan... dan kunnen we een heel eind uh, komen. Maar het is natuurlijk zo dat motocrossen een wat onrustiger activiteit in het bos is... dan iemand die zijn hond komt uitlaten of paard uh, komt rijden. En wij krijgen natuurlijk daar ook... Uh, ja, er zijn twee dingen waar we regelmatig klachten over krijgen in het bos. Dat is uh, mensen die hun vuil komen dumpen, dat is nog veel erger. En uh, motocrossers, dat zijn toch... Wat doet de boswachter precies? Hoe, hoe, hoe ziet uw dag eruit? Nou, voor een deel zit de boswachter op, elkaar, op kantoor... maar die uh, trekt ook het uh, veld in met mensen om de schoonheid uh, van de natuur... Uh, onder de aandacht te brengen, om allerlei activiteiten met die mensen te doen. Uh... patrouilleert u op overtredingen? Hebt u diensten zoals de politie op straat patrouilleert? Boswachters bij Staatsbosbeheer, een deel is ook uh, buitengewoon opsporingsambtenaar. Dus die houden ook uh, toezicht. Uh, maar de eerste uh, functie van de boswachter bij Staatsbosbeer is in ieder geval het zijn van gastheer en het uh, schrijven van bonnen als het niet anders kan. Kijk, we hebben overal uh, regels, dat is uh, in het verkeer. En uh, bij Prem thuis uh, zijn er waarschijnlijk ook. Uh... Nee hoor, bij mij thuis zijn er chaos. Dat is enige chaos. Nou goed, dat is dan de enige plek waar de chaos is. Maar ja, in het bos zijn ook uh, regels, en die regels zijn niet om de mensen uh, het leven zuur te maken, maar om uh, ja, met z'n allen van het bos uh, te kunnen genieten. Dat is de uitgangspunt van, uh, van het beheren. En de... En het beleid van staatsbosbeheer in de natuurgebieden. Luisteraars, dit was tot zover het lieve gedeelte. Zo meteen hebben we twee boze mensen in de bus. U kunt bellen als u vindt dat de boswachters wel of niet nuttig zijn. En wat we met ze moeten doen, 0800-1121. Mail naar primtimeapenstaartntr.nl. En de tweets kunnen naar hashtag Primtime Radio 1. I'm an easy rider. The wind is at my path. Theo, um, voor de mensen die op de website primetime.nl kijken naar de webcam... die zullen zien dat Theo buiten beeld zit, want uh, hij wil liever niet met zijn hele naam... omdat hij bang is gestigmatiseerd te worden. Theo, wat is jullie klacht hier in de bossen van de, tegen de boswachters? De, de klacht is dat er dus toch te, ja, te veel... Uh, Gecontroleerd wordt. In deze bossen iets minder, in andere bossen weer wat, wat meer. En dit zijn bossen van staat bosbeheer. Mm -hmm. Maar de toezichthouders van bossen die beheerd worden door natuurmonumenten. die boswachters zijn wel wat feller uh, wat als van staaluit bosbeheer. Maar wat doen die, die boswachters? Die boswachters die proberen ons te weren uh, van de. Van de openbare zandpaden. Want we moeten dus een onderscheid maken tussen crossers en off de road, all road, waar ik over praat. Waar ik uh, mijn belangen in, uh, in heb. En de maar rij... jullie rijden beide met motorfietsen door het bos? Wij rijden door beide met motorfietsen over openbare uh, paden, door de bossen, door het buitengebied. Oké, okay, en je hebt gewoon een rijbewijs, je doet niets illegaals. Maar toch uh, uh, gebruiken ze planken met spijkers om je het leven zuur te maken? Ja, dat is ook weer een tijdje... Uh geweest. Dat is ook weer een rechtszaak geweest en dat dat toch een te zwaar middel was om de motorrijders te weer uit... Maar wat los... deden ze precies? Wie, en wie was daar schuldig aan? De, de, de boswachters en de mensen van, uh, van Natuurmonumenten. En wat... Aangevuld met wat uh, vogelaars of aangevuld maar met wat, wat boas. Maar wat is, ze? Daar, daar heb je dus midden op de zandpaden? Nou, in een smal pad uh, zetten ze een fuik uit. Dus aan de voorkant uh, spannen ze een net of een, of een touw. Spannen oh. ze. Nou, dat pad uh, is smal, dus je, als motorrij heb je niet veel zicht op het, op het gebeuren. Nou, en dan uh, 100 meter daarachter staat weer een ploegje verscholen in de bossen. En die springen dan in één keer op het pad, trekken een touw of een net. Dus je zit in de voorkant en aan de achterkant, zit je dus in, in, in, ja, in een fuik, in een val. En dat deden ze. Luisteraars, uh, even voor de duidelijkheid. We hebben hier heel weinig bereik met de telefoon. Dus het kan dat u belt 0801121 121 en denkt, het wordt nu opgenomen. Blijft u het alsjeblieft proberen, want als het af en toe lukt, dan hebben we bereik. Maar het bereik loopt niet zo goed. Maar uh, even voor de duidelijkheid. Uh, meneer Segers, doet u aan planken in het bos met spijkers erin en feuken? Nou, vuiken heb ik wel eens uh, meegemaakt met spijkerplanken. dan kan ik me niet herinneren dat dat bij uh, staatsbosbeheer. maar ik wil beginnen met te zeggen van... ja, er is natuurlijk een uh, onderscheid tussen openbare wegen... daar in principe dat uh, Theo daar mag komen met zijn uh, motorvoertuig... Uh, en er zijn de, laat ik maar zeggen, de kleinere paadjes in het bos... Ja, waar dat dan verboden is. En daar wordt natuurlijk wel op gehandhaafd. Ik heb straks al verteld dat we natuurlijk toch regelmatig... ...klachten krijgen over motocrossers. En ja daar willen we dan toch ook die andere mensen hun, hun rust geven. En daar proberen we een beetje de gast hier, de, de tussenpersoon te zijn... ...om iedereen dus dat, zijn ding te laten doen. Theo, als jij de baas zo zijn, wat wil je dat moet veranderen? Oh, dat moet wat, wat er moet veranderen, dat is dat er dus, uh, om de overlast te, te, te beperken... Of, uh, te minimaliseren, dat is dat er dus meer medewerker wordt van overheidswegen uit aan goed georganiseerde evenementen. Ja, maar Matteo, even voor de duidelijkheid, dat hebben ze toch al, want je mag op bepaalde tijden komen rijden door de bossen en zo. Is nee, dat niet... nee, nee, nee, nee, nee, dat is er niet bij. Nee? nee? Maar je hebt toch bepaalde plekken waar je wel mag rijden? Uh, op openbare wegen waar iemand met een 4x4 mag rijden, dan mag ook een, uh, een of de rijden. Ja, en wat is dan het probleem? Jullie willen op paden waar je anders niet mag rijden? Nee. En meneer Sekers, waarom is het zo moeilijk om te zeggen... oké, okay, we maken wat meer van die paarden. Theo, je moet de microfoon dichter bij je mond houden. Wat, wat, wat is er op tegen om te zeggen... we maken meer paden toegankelijk voor hun? Nou, dat heeft toch te maken, ik heb het al een keer uh, eerder gezegd, dat is de overlast uh, naar de andere mensen. Luisteraars, uh... hij is echt ja. heel goed. Hij doet voorlichting en je ja, ziet dat ja, ja. hij blijft de boodschap herhalen als een mantra. Maar wat ik probeer te vragen, Nee, kijk, meneer Zegers, deze ja. jongens klagen niet alleen hier in deze omgeving. Je hoort het veel meer van motocrossers: dat ze zeggen van ja, als we moeten oefenen of door de paden zijn, dan. Is er een soort intolerantie, mag ik het zo zeggen Theo, voor, voor iedere overtreding die er is? Ja, ik weet natuurlijk goed dat het, het geluid van de motorfiets dat, dat ons grootste probleem is. De mensen komen voor de rust naar het bos toe. En uh, ja, onze motoren die maken iets te veel herrie. We zijn als motorwereld daar toch mee bezig om dat geluid natuurlijk uh, terug te brengen. <tus> Dat zou een goede zaak zijn, maar dat is een, ja, een lang, lang, lang proces. Oké, okay, wat is je klacht Kijk, uh, en wat er wil is je? Minder, er is minder problemen, de Boswachter heeft minder problemen met mountainbikers. Maar een mountainbike maakt geen geluid als wij met een, uh, met een motorfiets. Maar het effect is hetzelfde? Nou, dat is natuurlijk niet helemaal uh, hetzelfde. Want het niet of wel hebben van, gelijk, van geluid is natuurlijk wel... Uh, een bijkomende verstorende factor. Ook voor de, voor de dieren natuurlijk. Hè. Niet alleen voor, uh, voor de mensen. Dus er is wel een verschil tussen... Uh... Maar ook mountainbikers kunnen tot overlast zijn. Sterker nog, iedere soort... Uh... Een recreant kan wel eens op enig moment, op enige plek ja. tot overlast maar, maar als een, een mountainbike hier in, in St. Teunis wordt medegewerkt aan, aan, aan een prachtige uh, tochten in, in, in de herfst en in, in de winterdag, zonder problemen. En als er één motor in de bossen komt, dan uh, schieten ze ons uit. Luisteraars, ik moet eerlijk zeggen, Theo, sorry, maar op punten staat de boswachter nu ver voor. Want, uh, maar, let op luisteraars, Han Raven, bestuurslid van de Homo Belangenvereniging, waarom zijn jullie boos op boswachters? Nou, dat gaat niet om de boswachters hier, maar in bepaalde gebieden in Welke Nederland. Bepaalde gebieden? Bij Haarlem, Sparenwouden. Ja. recreatiegebied daar. En, en Brunsum, Zuid-Limburg. Ja. En de boswachters daar. Ik hoor hier net van de boswachters, ze hebben ook een gastheer taak, ja. maar daar wordt uh, expliciet gedragen boswachters zich als Opsporingsambtenaren. He. Ze zijn wel buitengewoon opsporingsambtenaren. Maar daar zijn ze helemaal. Maar wat doen ze precies? Wat is het probleem? Nou, het probleem is dat ze ook, ook als mannen elkaar willen ontmoeten. En voor intiem contact. Dus seks. Dus we ja, gaan naar de nou, bossen en Sparen wonen. Intiem in contact moet je wat breder zien. He. Maar als ze bodycontact hebben, dat ja, is we gaan seks. naar elkaar vrukken. Ja. Ja. Dan, dan doen ze dat in die gebieden die afgelegen zijn, ja. afgezonderd. Uh, niet in de buurt van mannen op baden. Dat hebben ja. die mannen heel goed. En net daar gaan ze die mannen opzoeken. En waarom doen ze dat? Dat doen ze omdat het recreatieschap vindt. Dat ook al heb je seks uh, of intiem contact. En het is niet zichtbaar voor ja. niemand. Dan vinden ze dat dat aanstootgevend dat is. Een morele opvatting. En de, en, de, en de boswachters die voeren die opdrachten uit. Maar hoe maar, doen ze dat? Zeg maar, ik ga die, met Jeroen nu ergens nou, in de bossen bij Brunsum. Die, en dan... Nou, die gaan uh, in, in ieder geval in en Woude... Die, die traceren die mannen. Ze, ze hinderlijk volgen met verrekijkers. Serieus? Ja. En, Waarom? Omdat ze, zijn, ze, zijn ze misschien zelf homo en zijn ze jaloers? Uh, dat ze geen vluchtige contacten kunnen hebben? Dat, dat zou kunnen, maar ze hebben de opdracht om die mannen gewoon te pakken. Maar, en de beboete, hè? En, en, en op grond van een, uh, een overtreding. en dan, dan zie je vaak in het proces voor Baal. wat ze opmaken, er staat dan skennispleging. Terwijl het. dat is in het kader van het wetboek voor strafrecht. helemaal niet op de orde. En, en, en, en. Maar, weet, maar, maar, maar laat me het vragen, meneer Segers, wat vindt u van die handhaving? Dat je de homo's die verder niemand kwaad doet, ze zorgen niet voor overlast... ze doen het heel stiekem, ze gaan in de bosjes, ze frunnen aan elkaar... het duurt ook meestal niet zo lang toch, meneer Raven? Nou, dat hangt er vanaf, er zijn ook uh, wat langere <laughs> contacten, ja. Oké, <Okay>. ja. <laughs> maar dan, maar dan, en, en dat uh. spreekt zo op boswachter. Wat, wat vindt u daarvan, meneer? Ik vind dit eigenlijk een beetje belachelijk. Nou, morele oordelen die mogen natuurlijk bij het handhaven geen uh, rol spelen... Uh. Uh, het gaat weer om, is er overlast? Uh, en op sommige plekken is dat. En ja, Staatsbosbeheer beheert uh, 250.000 hectare uh, natuurgebied. En er zal heel wat, op welke manier ook, op die 250.000 hectare... door het jaar door de liefde bedreven worden. En als dat niet hinderlijk is uh, voor het overige publiek... Nou, dan zullen er toch maar weinig boswachtig zijn die daar uh, uh, een punt van uh, maken. Nou. Want wat je niet weet... Wat je niet ziet, dat nee. weet je niet en is ook geen probleem. Maar Han, jij zegt juist het tegendeel van wat meneer gezegd. zegt. Die boswachters in Spanenwoude en bij Brunsum... Ja. ja, dat, uh, dat is een. Die gaan echt juist. op homojacht, zeg maar. Maar wat uh, meneer net zegt, dat is uh, als er sprake is van aantoonbare overlast... Ja. dan mag er opgetreden worden, maar uh, in, in de gebieden wat ik net noemde... Daar is die aantoonbare overlast is er niet. Maar wat hebben jullie gedaan? Hebben jullie erbij neergelegd? Nee, er is een klacht ingediend, uh -huh. uh, Vooral in Sparenwouden. en de... De nationale ombudsman heeft dit onderzocht en heeft ook het recreatieschap Sparende en haar boswachters op de vingers getikt. En, ga, en, en, zijn en gaat en dat Dat gaat... Nou, dat moeten we afwachten, want dat is pas een maand geleden. Ja. Uh, nou, luisteraars, ik vind dat homo's gewoon overal seks kunnen, moeten kunnen hebben. En ik vind dat iedereen overal seks ja. moet kunnen hebben de borges. Maar, uh, uh, kijk. Uh, ik, ik, ik, ik wil nog zeggen van ja. dat er verschil is. Wat je doet is namelijk deze mannen criminaliseren. Ja, vind ik ook. En dat en die een is een zaak, want was... dat legitimeert wat anderen. Het er is daar... geen enkele discussie nee. over dat de tijd dat homo's gecriminaliseerd werd... al lang voorbij is. We ja. leven in Nederland. Ja. En uh, als hetero's seks kunnen hebben in de bosjes, waarom ja. homo's niet? Ja, dat, ik vind het belachelijk, maar ja. uh, meneer eens met me eens... Als heteroseks kunnen hebben in de bosjes kunnen, homo's dat ook. En als dat niet tot overlast leidt... En zolang de niet eroverheen zien, komt crossen, is er niets aan de hand. Goedemorgen, Maria Rus. Ja, goedemorgen. Uh, ik wil een opmerking maken. Ik mis de dieren. Er wordt maar gezegd de rust voor de wandelaars. Maar uh, bij ons in de bossen in de Noordoostpolder, mm -hmm. misschien niet zo bekend... daar is rust ook voor de dieren. De boswachter gaat met de jongelui rond... Er is een adderhoop en er zijn vogels, er zijn paddenstoelen, er zijn reën. Ik hoor in dit programma niets over de dieren. Het gaat maar over de rust voor de wandelaars. Ik kan me indenken dat zo'n homo niet een uh, ree verstoort, misschien eventjes. Maar als zo'n crosser daar door de bossen vliegt... dan kan ik me indenken dat hij wel de rust van de dieren ook verstoort. Maar mevrouw Rus, u, le ik... u legt de vinger op de zere plek. Ik vind namelijk, en dat is een fundamentele mening van mij... En... Ik begrijp uit uw opvatting dat u, op u verschilt dat de mens dominant is en dat de bossen er zijn ter nut en genoegen van de mens. Ja, dat is zo. Oké, okay, en, en, en dat, dan denk ik, dan moeten de dieren maar leden onder onze superioriteit. Nou, dat vind ik niet. Ik vind dat mens en dier in uh, symbiose moeten leven. En dat kinderen door de boswachten rondgeleid worden en gaan luisteren naar de vogels. En paddenstoelen zien en de flora en de fauna dus euh, belangrijk gaan vinden. En ja, dan denk ik dat de crossers toch vanwege de rust ook voor de dieren een ander terrein moeten zoeken. Theo, en ik de... vind dat mevrouw Rus, alhoewel ik het niet eens ben met haar opvattingen, vind ik wel dat ze een legitiem punt heeft. Jullie gaan met jullie grote motorfietsen door die teren fauna die daar is. En dan vernietig je gewoon molshopen en dergelijke. Ja, dat is misschien wel zo, maar een week heeft 168 uren en het off-road rijden dat gebeurt zaterdagsmiddags en zondagsmorgens een uurtje of 4, 5. Dus ja, maar weet je hoeveel schade je aan? En dan blijft aan er aan nog zoveel over. Theo had zo'n diertje dat net gepaard ja. heeft en een eitje heeft gelegd en je er ja. eroverheen met je brede nou, spikes. Het, ja, oké, okay, dat kan misschien wel, maar het grote probleem van vliegbasis volkel dat is dus de, de, de, de vogels. Okay. Mevrouw Reus, hartstikke bedankt. Ik wil toch uw commentaar op iets horen, want die, die vind ik een mooie tweet. Ludwig ja, Bos zegt... Het, het niet om molletjes om gaan. Maar goed, nee, ik, ik probeer u... het beelden te nee. maken, mevrouw Rus. Maar ik wil u even confronteren met de tweet en ook Piet Segers, de boswachter. Bos is eigendom van de belastingbetaler en niet van staatsbosbeheer. Natuur in Nederland moet door staatsbosbeheer worden ontsloten en niet afgesloten. Mevrouw Rus, ja. u mag erop reageren omdat u zo'n intelligente, ja. leuke beller bent. En dan ga ik naar meneer Segers. zeker. Ja vind ik wel, ja. Ik luister verder. Oké, okay, dank u wel, meneer Zegers. Dit vind ik echt een valide argument. Die bossen ontsluiten en niet afsluiten. De meeste natuurgebieden, dat geldt niet alleen voor de bossen, die staat beheerd. Ik heb straks al gezegd, het gaat om 250.000 hectare. Daar is uh, 92, 93 procent, 365 dagen per jaar uh, Toegankelijk voor het uh, publiek. Alleen een aantal kwetsbare natuurgebieden zijn in een, uh, een deel van het jaar... of voor kleinere gebieden ook het hele jaar uh, afgesloten. En dan kom ik weer uh, bij de dieren van mevrouw Rus, als ik de naam goed ja. onthouden heb... om die ja. ook een, een plekje te geven. Dus de meeste uh, bossen gewoon uh, 24 uur per dag. Uh, het publiek van Nederland die okay. daarvoor mee betaald heeft, is hartelijk welkom. Twee vragen. Op. Wie, wie, betaalt, uh, die op, wie betaalt de boswachters? is een van de vragen van de luisteraars. Nou, boswachters van staatsbosbeheer uh, worden deels uh, uit de rijksbegroting uh, betaald. Nog wel, dat uh, wordt... Uh Iets minder, maar Staatsbosbeheer verdient ook zelf uh, behoorlijk wat uh, geld... aan allerlei activiteiten, organiseren van excursies, verkopen nee. van hout... het uh, hebben van uh, kampeertreinen. dus de helft van uh, het geld wat wij besteden... verdienen we zelf. Oké, okay, uh, Marianne dan zegt ik, woon bij een bos van staatsbosbeheers. het Emergo-bos bij de gemeente Alt-Amt-Oude-Pekela. Boswachter is hard nodig in verband met overlast, mannen in het bos. Mijn kind kan niet op de fiets naar school, moet daar langs. Milieuvervuiling, storten, grof vuil, stropen en bescherming natuur. Dus meer boswachters en politie. Uh, en dan heb ik hier nog van Wessels Work. Jammer genoeg denken mensen steeds meer alleen aan zichzelf. Dan hebben we onder andere boswachters nodig voor het collectief belang. Gobben en Segers, u scoort heel erg veel punten. Maar uh, Martin Hoek zegt, Theo, twee weken geleden in Overijssels... motorklasses laten gewonde boswachter achter in het bos. Gebeurt dat wel eens, meneer zegers? dat uh, jullie gewond raken bij de uitoefening van het werk? Nou, op de manier wat er uh, met collega Sjaak van Dijk twee weken gebeur uh, geleden gebeurd is... dat komt natuurlijk uh, gelukkig, gelukkig niet uh, Wat is met precies gebeurd? Ja, details weet ik ook niet. Maar in ieder geval is hij uh, gewond geraakt uh, door uh, motocrossers, door een aanrijding. En uh, de aanrijders die zijn uh, doorgereden, dat is natuurlijk uh, misschien nog wel het ergste. Oké. Okay. Goedemorgen Mark. Ik hoor van Anouk die vandaag de regie doet dat je crosser bent. Zeg maar wat je ja, denkt. Ik ben geen crosser, ik ben een mountainbiker. Dus okay. dat is net weer even anders. Goedemorgen, overigens. Uh, maar ik. Ik, ik, ik ben uh, heel be Ik ben ook motorrijder, maar uh, daar heb ik een kenteken op en daar rijd ik dus bewust mee op de weg. Op de openbare weg. Daar kan dat ook. Uh, uh, motors in het bos, not done. Ik, ik vind dat gewoon absoluut niet kunnen. En uh, ik, ik ben ook altijd, uh, als ik... Uh, maar waarom niet? Waarom niet, Mark? Ik, ik vind dat gewoon, uh, je komt in het bos voor, voor je rust. Maar dat is en, uh, toch een je... normatief ding? Ik bedoel, waarom geldt jouw norm dat je in het bus komt... Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh. Daar ben ik niet met je eens. Dat, ik, ik vind gewoon uh, het bos, hè, het is nou fantastisch. In Duitsland uh, uh, zijn er wolven weer gesignaleerd. Uh, ik hoop van ganse harte dat die beesten ook weer deze kant uitkomen. Uh, met motors verstoor je dit soort, dit soort dingen. Maar Mark, maar, niet maar, maar Mark, ik ben heel blij dat je belt, want eigenlijk is, is, is dat niet de discussie. Want we moeten naar het ene, dank je wel. Ik kijk even naar hand. dit is toch permanente discussie. Waar dient het bos eigenlijk voor? Voor een homo is het een leuke ontmoetingsplek. Andere klagen weer, oh. ja dat is niet voor mij. Voor een crosser is het de ideale crossplek. Andere klagen ja. overal. Is de fundamentele discussie niet. Waarvoor zijn onze bossen? Ja, je moet je, uh, mensen halen daar. Zeker uh, homoseksuele mannen die daar intiem contact zoeken. Dat is ook een stukje levensvreugde. Ja. Hè, wat ze elders niet kunnen, kunnen De motorcrosser kan zi alleen zijn ja. levensvreugde in het bos ja, hebben. Ja, en, en, en ga elkaar niet in de weg zitten. En, uh, ik we, ik John... heb het idee dat we ook, ook de samenleving dat we minder van elkaar verdragen. Ja, want ik kreeg van John een prachtige lange mail. Die is helemaal op de site. Primtime.ntr.nl Maar wat hij zegt is de toenemende verhuftering van de maatschappij... Mm. ...dringt nu ook in de natuurgebieden door. Uh, en, en, en in feite, meneer Segers... Zij, hebben jullie hetzelfde probleem met wat de politie heet... want jullie moeten regels uitvoeren die door anderen worden opgesteld... die ook normatief zijn over ideeën en die moet u uitvoeren... en dan krijgt u de bagger over u heen als u het doet. Tot op zekere hoogte loopt dat parallel uh, tussen boswachters en, uh, en de politie... als het om uh, handhaving gaat. Want niemand vindt het leuk om uh, aangesproken te worden op uh, zijn gedrag... als hij een keer uh, iets doet wat uh, niet uh, aan de orde is. Maar het is altijd ergens voor. Die, die regels zijn ergens voor. Ja. We hebben geleerd uh, dat we voor rood moeten stoppen. Nou, dat is, uh, blijkt toch heel handig te zijn dat we dat met z'n allen doen. En als je dat niet doet, uh, dan, uh, ja, dan loopt je het risico op een bon. En dat is in het bos ook zo. Um, Theo, aanstaande zondag is er in dit bos het wereldkampioenschap motocross. Ja. En dan mogen ze urenlang hier racen, meneer Segers. Dan doet Staatsbosbeheer mee daaraan. <laughs> Nee, het is een, ja, zeg maar. een misverstand. In Mil is een, een Nederlands kampioenschap uh, motocross, en dat is op een afgesloten terrein. Ja. En, daar... en is dat terrein ook van Staatsbosbeheer? Of is dat, het zo uh, is, uh, dat grenst wel aan een, een natuurgebied van uh, natuurmonumenten? En hoeveel mensen komen dan kijken naar Nederlands komen, kampioenschap? Er uh, 3000 mensen kijken. Nou, ik vind dat er nog 100.000 mensen meer moeten komen. Theo, sorry, je bent in een onderdrukte positie. Han, ik ben, ik, het, het spijt me, maar luisteraars, ik moet zeggen, het klinkt bijna niet uit mijn mond. Ik begin het juist de muziek erbij te zetten, maar maar meneer Segersu heeft me overtuigd. Ik zie het nut van de boswachters wel. in. ik vind alleen dat ze homo's met rust moeten laten en geen planken en fuiken moeten zetten. Maar voor de rest denk ik dat u toch wel nuttig werk doet. Nou, Prem, dan hebben we elkaar in ieder geval gevonden. Dan ja, is dat is dat het resultaat van deze Maar uitzending. ik heb een aan regels, dus ik dacht ik zou eindigen... om u helemaal te zeggen dat u moet worden opgeheven. Maar ik dank alle gasten, uh, de deelnemers, de luisteraars. Dit programma is mede mogelijk gemaakt door de Nederlandse belastingbetalers... de co van de publieke omroep en de boswachters. Redactie Anouk Tulden, die ook regie deed. Rien Aartje, Roen Schaaphok, Fatima Baya. Productie Hans Twin, Momo Saru, techniek, logistiek en transport. Bart Daedselaar, eindredactie Barbara van der Klis. Zometeen Dorald Megens, daarna Felix met de U hoort nu Erik Vloeimand en Florian Weber die de rust van het bos mooi symboliseren. Tot morgen. Daar komen we uit Brussel. Nummer twee. Dag.